Want uh, Edwin, yes. wil jij ook de, de mix die uh, Sunset vanavond heeft uitgezonden? Of die nu hoort? nee. Nee, of je die wil hebben, want ik heb de link namelijk, die heeft Sunset mij net gestuurd. Oh, stuur hoor, Het is wel een insane mix, hè? Ja. Nou, dan is het een beetje wild voor vanavond nog, maar dan, nee, ik vind Sunset ook ja. een leuke muziek, heeft, hoor. Oké, okay, dan nou neemt hij het tweede gedeelte op. Vanaf nu wordt alles weer opgenomen. En zijn jullie al drie uur aan het praten dan? Ja, ik ben uh, begonnen om uh, acht uur met uitzenden. Ja. De live uitzending. Toen kwam een half uur later, kwam, uh, of na drie kwartier later, kwam uh, uh, uh, Marcus erbij. en toen. Uh, nee, ik had eerst, uh, wie was altijd nee, die had ik zelf gebeld. Uh, Posse, uh, Edwin Posse. Toen kwam Marcus er later bij, um, uh, iets van tien of elf tien. En de rest kwam uh, erachter aan, we dus... Uh, Okay, ja. nou, ik ben, uh, ben het ook aan het opnemen. Ik heb nu uh, iets van uh, half uur. Oké, ook van deze uitzending bedoel je? Ja, ik denk ik zal het ja, hebben. leuk joh. Ja. Nou, ik zie hier drie luisteraars staan, dat het eentje ben ik zelf, anders kan ik het niet opnemen. En nee. twee is uh, jij, of uh, weet ik veel, ik ja, dat jij dat daar bent. En ik, ja, ze... ik, zit, ik, zit, uh, ik zit er niet al drie uur bij hoor, ik zit er vanaf uh, half tien ongeveer, hè? Op, op de stream ook dus, neem ik al. Ja, vanaf half tien, uh, okay. vanaf half tien geloof ik. Okay. Ik heb de uitzending gedaan, dus... Uh... Ja, oh. want jij was van negen uh, tot tien, toch, op Radio Ja. Dus uh, dan heb ik die uh, insane mix, heb eindelijk de plekken opgenomen tijdens de uitzending. <coughs> Ik hoop niet dat de hele hoop luisteraars uh, insane geworden zijn daarna. Nee, ik hoop het ook niet. Nee. <laughs> ja, ik, vind, ik vind altijd dat je bent heel creatief bent uh, met dat soort dingen. Ik ga even een sanitaire stop maken hoor, ik ben zo terug. Ja. Nou, ik, ik zoek gewoon een bepaald uh, thema en die zet ik gewoon achter elkaar. Dus eigenlijk is het ook meer een compilatie. Want je hebt ook uh, seksmix, hè? seks hè? Ja. Als je bij Archive.org, als je daar uh, bij zoeken Sunset Underscore Sparkle of gewoon Sunset spatie Sparkle bij zoeken intypt, dan krijg je eigenlijk alle mixen van uh, het afgelopen jaar, zo'n beetje. Ja, had ik gedaan de vorige keer en toen uh, als je dan zeg maar op Date Audit uh, klikt, dan zie je ze van uh, nieuw naar oud. Okay. Dan zie je ze van uh, meest recent naar, uh, naar uh, ouder, zeg maar. Dat weet ik zo niet. Wat heb jij dan weer ontdekt? Nou ja, ik, ik, uh, ik, weet, ik weet best wel veel van, uh, van computers en zo. Hm. Oké, okay, dan kan je ook een uh, website maken dan. Uh, nou, dat, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Oh, jammer. Het, schijnt, het schijnt heel simpel te zijn, maar... Je moet maar net weten hoe dat, uh, hoe dat, hoe dat gaat, hè? hoe dat moet. Mm -hmm. Dat lijkt me wel leuk hoor, een, een eigen website, maar ja, dan moet je natuurlijk wel een duidelijk concept hebben van wat, wat wil je ervan maken en dat, dat, dat heb ik zelf nooit echt uh, uh, geweten, van wat, wat, zou, wat zou ik dan op die website willen zetten, weet je wel. Ja, dingen die jij, die jij weet. Ik heb uh, bijvoorbeeld wel een eigen pagina gemaakt op uh, Facebook. En die heb ik Grimaldi Boulevard genoemd. Oh ja, daar zei je. En uh, ja, dat heb ik dan ook allemaal, uh, ja, allemaal dingen van vroeger. Hè, zoals de Telekids pittige tijden. En, uh, maar ook uh, korte Nederlandse films. Van, uh, die duren ongeveer 10 minuten à 20 minuten per filmpje. Dus ik heb er echt een soort entertainment uh, pagina van gemaakt. Oké, okay, nou leuk. En, en Posse, die vindt hem leuk, hè? Ja, die, heeft, die, heeft, die is een van degenen die hem geliked hebben. Ja, ik heb pas uh, 21 likes. Dat is natuurlijk nog niet zo heel veel. Voor een pagina. Dus uh, er moet eigenlijk veel meer worden nog. Maar ja, dat, uh, dat, gaat, heel, dat gaat meestal heel gestaag. Hè? Mm -hmm. dat, heeft, dat heeft tijd nodig hè, voordat zoiets uh, een beetje groeit, zeg maar. Ja. Yeah. Net zoals dat het natuurlijk ook op Ridder Radio een tijdje heeft geduurd voordat hij uh, voordat ze, zeg maar de doelgroep bereikt heeft, hè? De, de luisteraars. Mm -hmm. Ja, dat kan soms even duur, hoor. Ja, want op de site van, uh, van, van Dietje Jaap van Eurostar Radio kun je zien hoeveel uh, mensen er luisteren. Maar op Ridder Radio uh, site kun je niet zien hoeveel mensen er luisteren. Nee, kan je nooit zien. En dan ben ik wel eens nieuwsgierig naar. Op, op, op, op, ik heb het idee dat het toch best wel veel zijn. Het zijn de de, de, uh, meer mensen als op de chat, heb ik gehoord. Ja, er zijn ook heel veel mensen die uh, hebben geen zin om, het, om op de chat te komen. Hè? Maar weet je wat, maar ook uh, toen ik nog Aloha Radio had, toen kon ik via mijn... Ik heb zo'n aparte internetradio. Toen kon ik uh, Ridder Radio ontvangen. Mijn eigen zender kon ik krijgen. Maar sinds dat ik Eurostar Radio heb kan ik er niet meer apart op dat apparaatje ontvangen. Wel via internet dan. Lukt het wel. Maar uh, nou, ik weet niet wat het is. Maar, <laughs> misschien een instelling ofzo. Ik weet het niet. Oké. Okay. Nou, als je mijn mixen wil horen Jaap. Die staan allemaal op archive. Maar je was volgens mij even naar het toilet ofzo. Ja dat klopt. Ja, ik, heb, uh, ik heb Jaap net een link gestuurd. Van die jij die ja. mij ook hebt gestuurd. Uh, Sunset, en Edwin ook. Ja, je, weet, je weet wel hoe het werkt toch. daar? Als ik even kijken hoor. Want, uh, Als je op mijn naam klikt, dan krijg je gewoon een hele pagina. Eens even kijken. Oeh, dan moet ik even zoeken hoor. Want er staan ook wel rustig uh, mixen. Ik kan het momenteel niet zien. Oh, volgens mij heb je die ja net een link gegeven. Van... Ja, ik moet even kijken, want anders weet je wat het is met al die dingen. Als ik maar wat wegklik, dan ben ik alles kwijt, weet je. Dus je hmm. kan het ook naar mijn e-mailadres sturen. Weet je mijn e-mailadres, uh, Sunset? Nee. Dat is Bruin Apenstaartje. Live.nl Live.nl Ja. Ja. Dan zal ik je die link uh, even toesturen, goed? Oké, okay, is goed. Ik mm -hmm. mm. ben ermee bezig. Oké. Okay. Yes. Ja, ze hadden het vanavond op de tv, hadden ze het over, dat was uh, dat het de laatste zaterdag van, de, van, uh, van december. Ja. Dat is geloof ik 29 december, dan willen ze een show doen op uh, RTL, RTL 4 geloof ik. Ja. En dat, uh, zeg maar, heel veel bekende Nederlanders zich vermommen... en zijn dan allemaal zangers of zangeressen. En die vermommen zich tot een, uh, een wereldberoemde zanger of zangeres. En dan moeten wij raden wie, wie die bekende Nederlanders zijn. Maar die, die worden heel professioneel dan... Um, um, ...omgetoverd tot de artiest die ze, zeg maar, gaan nadoen. Oké. Okay. Vond ik op zich wel grappig. Maar weet je, ik heb eens gehoord, hè, dat... Uh... Dat soort roddelbladen en uh, bijvoorbeeld het programma uh, Boulevard, weet je, van de SBS, was dat geloof ik? Of was dat van RTL? Gewoon van RTL, ja. Dat dat uh, door de uh, uh, inlichtingendienst is opgezet, om mensen af te leiden van de werkelijke problemen in de wereld. Dat al die flauwe over Frans Bauer, of ja. die uh, onzin privé dingen waar wij niks... Ja, dat denk ik, Ja, wat, ik ken mij schelen hoe iemand leeft, weet je. Alleen maar dat mensen niet weten of zo min mogelijk luisteren naar... of kijken naar programma's als Eén Vandaag of zo... om mensen daarvan ja, weg te trekken, weet je. Ja, volk, dat, uh, volk, dat, dat geloof volk, ik wel, ja. Want het is ook, sorry dat ik het zeg, een beetje domme klootjesvolk... wat dat soort programma's kijkt, want ik vind het allemaal... het interesseert mij nou wat Frans Bouwer in zijn privé-taart doet. Ja, toch? <laughs> Kijk, de jongen, goed. Ik vind het prima hoor. Vind, uh, het is mijn muziek niet, maar goed. Mensen vinden het leuk. Maar het zijn allemaal afleidingsmanoeuvres... Ja. om mensen van uh, de echte dingen af te houden waar het echt om gaat. Ja, maar dat, dat vind ik wel met meer programma's hoor. Ik ja. denk dat dat met... Uh... Want als jij alleen maar naar actualiteitenprogramma's kijkt... dan weet je gewoon te veel, weet je. Want ik ja. heb ook zo niet het idee dat... Uh, als je te veel weet, kijk maar naar Pim Fortuyn, die hebben ze ook omgelegd. Als je te veel weet en te veel babbelt, vooral in de media, dan word je gewoon uh, of afgemaakt of doodgezwegen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik sowieso mijn twijfels heb, ook bij actualiteitsprogramma's hoor. Want ja, wel, jawel, jawel. De, de hele waarheid wordt, wordt uh, zeg dat, maar de echte uh, belangrijke dingen die ze in het doof stoppen, die hoor je nergens hoor, op tv. Nou, dan moet je eens op argus.org of uh, argusoog.org moet je eens kijken. Ja, dan je... kijken ze het vanaf een andere hoek, hè? Ja, je hebt argus oorlog en je hebt ook klokkenluider online. Ja. En, da en daar worden dan dingen verteld die je nooit op tv hoort. En er was zelfs iemand die zei, ik kijk nooit tv, want uh, op, op tv hoor je bijna, bijna eigenlijk, de, echt, de, de echte belangrijke dingen hoor je niet op tv. Ja, dat, dat, dat houden ze gewoon stil. ja. En dat wil ik juist doorbreken, eigenlijk. Ridder Radio zit er een beetje tussen, hè. Ja, het mm. is ook wel open wel. En je ja, mag alles ik zeggen. Wel... Maar... Ik, vind, ik vind het wel prettig van Ridder Radio. Dat, dat Ridder Radio niet echt een complottheoriezender uh, uh, is, zeg maar. Nee, het is gewoon open en eerlijk. Gewoon, uh, je kan je ding zeggen. En, uh... ja, dat, maar, ik, dat Argus, vindt... maar Argus uh, of Argus Oog. Die ligt alles uit, weet je. Als er een bepaalde actualiteit is. Dat gaat dat het op de vrijdag of op de maandag was. Dat weet ik niet meer precies. Maar de, dan bekijken ze het gewoon van een ander, andere hoek. En dan kom je wel eens dingen te weten van... Hé, hey, daar hebben ze het op de televisie nooit over gehad, weet je. Ja, maar ja, want Argus Oog heeft ook een chat, net als Rid Radio. Ja, dat weet ik. En die hebben het dan voornamelijk inderdaad over... Uh, uh, ...ja, wat zou ik zeggen... ...over inderdaad bepaalde... ...wat, wat mensen zeg maar al snel complottheorieën noemen... Hè? Mm -hmm. ...en uh, over dat bijvoorbeeld 9-11... ...een opgezet plan was... ...en uh, over de chemtrails... ...die zeg maar de straaljagers... ...in de lucht uh, verspreiden... Mm -hmm. uh, ...want... Uh, ...veel mensen zeggen... ...nee, dat is gewoon contrails... Maar er wordt ook gezegd dat straaljagers chemtrails in de ja, lucht spuiten. Wat, wat, wat houdt dat in, die chemtrails, uh... Nou dat, dat, zijn, dat zijn chemische stoffen die straaljagers dus in de lucht zeg maar verspreiden. Ja. Om, om mensen, zeg maar. Uh, uh, die stoffen, die werken in op de, op de zenuwen van de mensen, waardoor je zeg maar, nou, als het ware een mak lammetje wordt. Je, je, moet, je, moet, je moet als het ware moet je klein gehouden worden. Ja, oké. Okay en het, het, het, je kan er ook agressief van worden en hartkloppingen van krijgen dus uh, het is allemaal controle controle. maar ik zeg niet dat, ik zeg niet dat, dat, dat, dat het zo is maar dat is een theorie die wordt, uh, die, waarover gesproken wordt hmm, maar ja, je moet er toch altijd rekening mee houden want, want kijk, uh, ik, ik heb al zoiets van ik hoor alles aan maar ik zal nooit zomaar iets verkondigen als ik nee, het zelf niet iets zeker nee. weet nou, okay. maar ja, er zit wel wat in want er zijn dictaturen die dat gewoon doen ja, ik geloof ook wel, ik geloof best dat het mogelijk is. Maar ja. ik denk, als het, ja, dat ze het hier ook zouden doen, het, komt, het lekt uit, ik denk dat ze er gelijk mee stoppen, denk ik. Nou ja, volgens mm. mijn broer, mijn broer is daar wel echt mee bezig met zo'n dingen, wordt dat in Nederland ook al uh, jaren gedaan. Mm. En uh, als je in de lucht kijkt, vroeger verdwenen altijd die strepen, hè, na een tijdje, ja. maar nu blijven die strepen hangen. En er ja. wordt dus gezegd dat het dus geen contrails zijn, maar geen trails. Ja, Oké. Okay. En dat, dat soort dingen hoor je uh, veel op uh, Argus' oog. Maar ik vind het mooi dat Ridder Radio zeg maar, echt een eigen stijl heeft. En mm -hmm. niet alleen maar uh, met doemdenkscenario's uh, uh, bezig is. En, en eigenlijk vind ik het wel goed dat Argus' oog er ook is. Staat gewoon lekker zo gescheiden moeten houden, denk ik. Mm -hmm. ja, ja. En ik denk dat iedereen voor zichzelf moet bepalen wat... Uh, ja, maar, vroeger, maar vroeger had je dat niet, want toen internet er nog niet was had jij helemaal geen tegenspraak op media gebied, want dat werd gewoon de, de nek omgedraaid klopt, ja dat klopt en nu oh, kan precies. dat niet meer, vanwege de vrijheid van pers vrijheid van meningsuiting, kunnen ze dat nooit verbieden nu nee, maar ja, die internetvrijheden, die willen ze ook uh, gaan inperken, hè, wordt gezegd ja, want dadelijk, hey, ja, kijk wat wij nu doen bijvoorbeeld nu over die onderwerpen die we nu aansnijden nou, dat willen ze volgens mij ook gewoon verbieden nou ja, kijk, wij, wij lopen nu geen uh, dingen te zeggen die... Nou, ja, oké. Okay. Wij, wij hebben, zeg mm. maar, geen uh, secret information. Als we dat wel hadden gehad, ja. en we gaan het lopen verkondigen, dan, uh, dan worden we zwaar in de gaten gehouden. Dat kan ik je oh. wel uh, verzekeren. Mm -hmm. Want uh, ze hebben het snel door, hoor. Als, als jij, zeg maar, uh, top-secret informatie je kent van de ufo's of zo, mm -hmm. of van andere dingen, en je gaat het verkondigen, dan... Het lekt heel snel uit en dan word je, word je meteen in de gaten gehouden door, uh, oh. ja, misschien geheime, geheime overheid, ik weet het niet. Mm. Er zitten waarschijnlijk een paar mannetjes op, dat noemen ze ook wel de schaduwregeringen. Mm -hmm. dat, dat is dan zeg maar de regering binnen de regering. Mm -hmm. En die, was, die het echt, uh, het echt, uh, de echt uh, vuile werk opknappen, zeg maar. Yeah. Want die Rutte die je ziet, dat is alleen maar een, een spokesman, net als uh, Samson... Maar de mensen die echt daadwerkelijk dingen uitvoeren, die, die zie je nooit. Nee, ja, die zitten achter de schermen. Dat zijn de mensen die het meeste macht hebben buiten de politiek. Ja, de, zaak, zit... de zakenwereld, eh, noem maar op, eh, multi-internationals, die bepalen wat er gebeurt. Nou ja, daar zit dus ook die uh, geheime, geheime overheid bij, denk ik. Ja. Want ik geloof wel dat je, dat je een soort van, uh, wat, wat je in Amerika ook wel men in black noemt, Mhm. Mm zeg maar uh, waar, waar wij geen weten van hebben. Dat zijn mensen die gewoon bezig zijn... met uh, topsecret dingen... waar wij echt helemaal niets van afweten. En dat, dat, kan, dat kunnen de meest uiteenlopende dingen zijn. Dat kan over aliens gaan... buitenaards leven. Um, <tossimus> ja, je kan het zo gek niet bedenken. Mm -hmm. En... Uh, het is heel mooi om je in al die dingen te verdiepen. Maar je moet je wel altijd... vraagtekens blijf, blijven zetten... bij wat je op internet leest. Ook al... Is het op Argus oog? Of ook al is het op klokkenluiders uh, online. Toch weet je. Je moet, je moet altijd een beetje je eigen conclusie vormen. Nou. Je kan nooit 100% uh, van iemand. Af, op iemand afgaan van die zegt de waarheid. Nou, Oké. Okay. Want zeg maar, ook al is het. Um, tegen de regering. ook al gaat het over een doofpot affaire. Mm -hmm. dan weet je nog niet zeker. of, of, of je de, de 100% de waarheid krijgt te horen. Ja. Nou, Oké. Okay. En mijn moeder heeft altijd gezegd. Je moet altijd een beetje je eigen conclusies trekken en daar moet je zeg maar het geheel van zien ja. aan elkaar. Nee, dus het is, ja, het, is, het is heel complex hoor. Uh, ja, ik weet het mens, menselijk brein en het denken. En, uh, het belangrijkste is dat we ook Want vooral hebben leven ooit is een keer de nieuwe communistische partij opgericht. Toen de CPN uit elkaar viel. De NCPN, en die werd door de geheime dienst opgericht. En iedereen die daarbij zat, die wist helemaal van niks. Dat was gewoon om de boe in de gaten te houden. Ja, ja dat, dat vraag ik ook wel eens af bij die SOPN, hè? Die, uh, mm -hmm. die, die nieuwe politieke partij. Ja, dat zou best kunnen, ja. Dat dat ook een beetje een soort van experiment is van hoe mensen daarop uh, reageren en zo. Mm -hmm. en misschien zitten ze bij de SP ook, je zal het nooit weten, je weet het niet. Hey, het blijft altijd een groot vragen. Sommige dingen, daar kom je helaas nooit achter. Nee, nee. Nou, dat is zo. Hoe denkt Sunset erover? Ik luister. <laughs> ja, luisteren is ook een van de belangrijkste dingen, inderdaad. Er ontstaan oorlogen door, hè, doordat uh, landen niet naar elkaar luisteren. De grootste oorlogen ontstaan door miscommunicaties. Ook dat zo. Of ja, of, of mensen willen macht. We nou, hebben in 1963, was dat in 1963 er ook bijna een derde wereldoorlog gehaald? Toen met de Cuba-crisis. Nou, ook toen, uh, eind jaren 80, begin jaren 90 met de golfoorlog, toch? Ja. Ja, toen ja, maar... hadden we het, het nog uh, mosser dat, uh, dat we een milde regering hadden in Rusland, met Jeltsin. Ja. Die had best wel mild tegenover het Westen. We hadden inderdaad oorlog gehad. Ja, ik ging, nog, ik ging toen, ik was toen zes of zo, en ik ging toen naar school. En mijn moeder die was altijd bang van, oh, als er maar niks gebeurt, weet je wel. Mm -hmm. Ja, ik denk dat, dat mensen die angst altijd houden van oorlog. Komt ja, er een oorlog, vergaat die, de wereld. Die mensen die het hebben meegemaakt, zeker, ja. Maar het probleem is dat mensen zich graag vasthouden aan uh, doemscenario's. Mensen willen... willen ...willen vaak uh, dat soort dingen horen als de wereld vergaat in 2012 of, of uh, Jezus komt in 2000. Maar dat soort dingen willen mensen graag geloven, maar het gebeurt nooit. Nee. Hm. En dan moeten mensen op een gegeven moment toch een keer gaan nadenken van ja, waarom gebeurt dat nooit? Omdat het Wat... niet gebeurt. Nou, mensen willen zich vasthouden aan, aan, die zijn onzeker, willen zich vasthouden aan geloof of aan... Uh, of, aan, of, ja, of waar ze voor staan, zeg maar. Weet je wat? Ik zou vreemd vind, bijvoorbeeld met het christendom. En dan houdt zich alleen maar bezig met wat er gebeurt als je dood bent. Als je, of je naar de hemel komt, ja of nee. Maar ja. je moet je nu bezighouden met je leven hier. We leven Precies. nu op aarde. En ja. daar ben je nu. Daar moet je je mee bezighouden. Je moet niet je eigen druk maken over wat er komt na de dood. Dat is niet belangrijk. Je bent nu op deze wereld. Nou, ik heb wel eens een keer gezegd tegen een Jehovah, ik zeg... luister, als er een hemel bestaat, dan is dat voor ieder mens... en niet alleen omdat je toevallig gelooft in uh, Jezus. Want mm. dat, dat, dat geloof ik dus niet, want dat zou hypocriet zijn. Want waarom zouden alleen mensen die uh, in die man geloven... wel recht hebben op een hemel en andere mensen niet? Ja, dat klopt niet. En, en, het, het, heeft, het heeft niks te maken met recht hebben op een hemel. Het heeft te maken dat ieder mens een be bewustzijn heeft... En ieder mens stapt met zijn bewustzijn uit zijn lichaam na het overlijden. Dus ik geloof dat er voor iedereen een hiernamaals is. Ja, want uh, weet je wat het is, je hebt zoveel geloven. Ik bedoel, uh, als er een god zou zijn bijvoorbeeld, dan zou hij er volgens mij geen onderscheid in maken. Die kijkt niet van welk geloof jij. Uh, het gaat gewoon, ja... Ik denk, uh, het zal wel raar wezen, de een wel en de ander niet, omdat hij anders gelooft. Nee, dat heeft allemaal te maken met controle en bangmakerij. Die kerken wilden natuurlijk altijd graag controle hebben over mensen. Ja. Door als ze zeggen, als je niet gelooft, dan kom je in de hel. Nou, ik zal je vertellen, mijn moeder die... Want ik ben protestants opgevoed, hè. Ja. Nederlands vervolgd. Ik doe er zelf niks mee, ik geloof ook niet. Maar uh, mijn moeder die had een keer de micro-gids. Weet je, dat omroepblad van de KRO omdat het blad was goedkoop. En uh, nou ja, goed. En toen hebben ze me een keertje opgezegd. En toen werd ze opgebeld van uh, voor de micro -gids. Toen gingen ze allemaal vragen stellen. Wat voor school heb ze gehad? En uh, wat verdient ze in de maand? En dit en dat. En toen ging het zeg mijn moeder van... Ja, maar uh, wat, wat heb dat met het opzeggen van mijn omroepblad te maken? Ja. En toen ging die persoon aan de andere kant van de telefoon verder... Toen hebben ze maar de telefoon opgegooid? Ze zeggen, ja, daar gaat hun toch niks aan? Nee, dat is wel heel vaag, ja. <laughs> ja, dat is zo raar. Ja, dat is heel, ja, heel vreemd, ja. Wat heeft dat nou met zo'n omroepblad te maken? Ze, ze, ze... <laughs> ja, ze, ze, willen, ze willen graag uh, bepaalde uh, dingen kunnen koppelen aan, aan het geloof. Hè? Van, uh, net zoals de, ja, de EO, hè? De, de evangelische omroep. Mm -hmm. Maar... Kijk, ik, ik ben, ik ben heus, heus wel van mening dat er een Jezus bestaan heeft en dat het iemand was die een vernieuwend verhaal had te vertellen, wat mensen dus aansprak. Mm -hmm. En er wordt ook gezegd dat het een healer was. Hè? Die, hij kon mensen genezen. Dus je zou kunnen zeggen, ja, door handoplegging kon hij mensen genezen. Dus je zou kunnen zeggen dat hij gewoon paranormaal begaafd was. Ja, zo, uh... Net zoals zoveel dat... Ja. Ten, in alle tijden uh, zijn geweest, maar omdat hij misschien uh, een van de eersten was, en of, of, of, of in, in die omgeving waar hij zich uh, begeeft, uh, de enige, kan het zijn dat ze hem als, als God hebben gezien en hem zo vereerd hebben dat, dat, uh, dat ze dat een ze, ja, heel verhaal, uiteindelijk is het verhaal in 2000 jaar wel meerdere malen aangepast, hè, want het is nooit helemaal hetzelfde gebleven. Mm -hmm. En ik denk ook op een gegeven moment dat ze gewoon heel veel dingen hebben ze bijvoorbeeld uit de Bijbel gelaten. Bijvoorbeeld, uh, het schijnt dat, dat de christenen vroeger uh, uh, het zekerheid wisten van buitenaardse uh, bestaan. Mm -hmm. Later hebben ze dat geschrapt uit de Bijbel en uh, nu wordt het ontkend. Zo raar, ja. Dus dat, dat zijn allemaal van die, van die, van die dingetjes waar, waarvan ik denk: nou, het, het geloof is in mijn ogen niet oprecht. Want die Bijbel bestaat uit verschillende boeken. Want het bestaat ja. eerst al uit het Eerste en het Oude Testament. Nou, het Eerste Oude Testament, dat is de Torah. Dat is de Joodse Bijbel. Ja. En het Tweede Testament, dat is dan vanaf, uh, zeg maar, tot Jezus... Uh, en, uh, want ik weet dat bij de gereformeerden hebben ze ook nog een apart boekje. En er staan ook weer allemaal weer nieuwe wetjes en regels in die niet in de Bijbel staan. Misschien wel opgebaseerd, maar dan gaan ze hele eigen regeltjes weer maken binnen de, de christelijk gereformeerde kerk. Precies. Nou, uh, nou, dan mag je zondags alleen maar doodstil uh, uh, gaan zitten en, en je mag niks, alleen maar de Bijbel lezen. Je mag vroeger nog niet eens op de fiets op zondag of televisie kijken nou, dan heb ik zoiets van je Kijk, het is, het is, twee, het is ongeveer twee, 2000 jaar geleden. Dus je moet je voorstellen dat elke 50 jaar... dat hele verhaal... Dat het grotendeels aangepast is. Dus dat, je moet je voorstellen dat het dat betekent dus... ...dat het verhaal meer dan 20 keer is aangepast. Mm -hmm. En uh, de, het eerste verhaal wat verteld werd... ...dat is totaal niet meer wat er nu verteld wordt. Dat, dat weet ik bijna zeker. Dat kan ook haast niet, omdat... Je kent toch wel dat verhaal dat als jij, jij krijgt iets ingefluisterd... ...jij vertelt het door, jij fluistert het weer in iemand anders oor. Dat wordt weer een ander verhaal. En die fluistert het weer door aan, in iemand anders oor. En uiteindelijk komt er een heel ander verhaal uit... ...dan wat het oorspronkelijk was. Ja, klopt. En ik denk ook niet dat het verhaal van 2000 jaar geleden... ...zo bewaard gebleven kan zijn. En misschien is het wel bewaard gebleven... ...maar het wordt niet, meer, uh, wordt niet meer... Misschien waren die engelen... Ook wel astronauten uit van een andere planeten, weet jij het? Nou uh... oh ja, er wordt ook gesproken over Atlantis, ja. hè? Ja, Atlantis. Ja, je had vroeger een eiland dat heette Minos. Dat was ja. de Middellandse Zee. Daar heb ik hele documentaire van op televisie gezien. Het is een themakanaal. Ik dacht dat dat uh, history, history of zoiets heette. Uh, history weet. Channel, ja. Ja. Dat Minos, daar hadden ze al flatgebouwen met uh, wc's, zoals wij dat nu kennen, alleen zonder spoelwater. Maar als ze kleppen, als je dan uh, je behoefte ging doen, dan ging die klep naar beneden. En als je dan zo'n soort rioolstel, dan werd het gewoon die de in gegooid. Ja. En uh, dat was al flatgebouwen van Via hoog. En die waren uh, nog verder als 200 jaar geleden, hè? Kun je, in, je nagaan, ja. En toen was er die... inderdaad... Die mensen schenen ook heel uh, spiritueel begaafd te zijn. Hmm. Dat, dat is helaas doordat, doordat er een zondvloed kwam, dat ze uh, overspoedden. Nou, nou, dat Minos is door een uh, vulkaanuitbarsting uh, te einde gekomen. En ze vermoeden dat dat Atlantis was wat ze denken. Ja, maar ze noemen Atlantis toch ook de, de, de gezonken of de verzonken stad? Ja. Uh, de, uh, er wordt gezegd dat hij onder water kwam te staan op een gegeven moment. Dat de, stad, dat de stad bedolven is met, met een uh, tsunami. Ja dat klopt, want die vulkaanuitbarsting, want er is er niks meer van over van dat minus, het ligt allemaal onder water. Ja. Ze hebben maar, wel hier en daar wat kruiken gevonden, maar ze waren heel ver in de ontwikkeling ook. Ik denk dat het zeg maar een, wissel, een wisselwerking was met uh, vulkaan en water denk ik. Mm -hmm. Maar uh, kijk die techniek die we nu hebben, die elektronica, dat is er dan uit geweest volgens mij. Dat hebben ze nooit, eh, alhoewel ze hebben wel geloof ik, in Zuid-Amerika iets van vliegvelden gevonden. Van, uh, wat op vliegvelden lijk, nou, dat, Maar is net, Dat is net als met, wat, wat ik ook een raadsel vind, is dus met die piramides in Egypte. Ja, ook. Wordt ook gezegd wat, van, dat, dat, uh, hoe, hoe, he, hoe hebben ze dat zo ver, ver, verfijnd kunnen maken in die tijd. Wel, want ze kunnen nu zelfs, ook op de blokken die ze toen hadden, die grote stenen blokken, die kunnen ze met de moderne huiskranen die we hebben, kunnen ze nee. dat niet optillen. Dus nee, ja, ze vermoeden of van buitenaardse hulp waarschijnlijk. Ja. Ja, ja, er werd beweerd dat, het, uh, dat ze buitenaardse technologie Ze uh, dus hebben, hebben ook nooit werktuigen ervan gevonden. Dus ja, dat is toch uh, een beetje vreemd allemaal. Ja, er wordt gezegd dat, uh, dat, dat, dat toch uh, ufo-technologie, uh, buitenaardse technologie... En Egypte, zeg maar, um, scheen dan in die tijd uh, contact te hebben met, uh, met uh, buitenaardse, zeg maar. Mm -hmm. Maar er wordt gezegd dat dat uh, de Anunnaki is. En heb je daar wel eens van gehoord, hè? Nee. Ja, de Anunnaki, dat, uh, uh, dat heeft Bram Vermeulen. Heb je, ken je Bram Vermeulen? Ja. Zanger en dichter. Mm -hmm. En die heeft uh, ooit een verhaal verteld. Dat heet het ware aardverhaal. Dat moet je maar eens opzoeken. Dat is heel interessant. Hij heeft een documentaire gemaakt die, die is op dvd verschenen en dat heet het ware aardverhaal. En dan heeft hij het over de Sumerische kleitabletten. die komen dan uit uh, Sumerië, wat tegenwoordig Iran heet. Ja. En daar staat een uh, geschrift op, dat stamt, uh, dat is het oudste geschrift, aller tijden wat ooit teruggevonden is. Mm -hmm. Daar staat op beschreven dat de Anunnaki, dat buiten Aceraz, ons hier als mens heeft neergeplant. Oké. Okay. En dat het, het hele adem-en-even-verhaal wordt daarmee eigenlijk ontkracht. Oké. Okay. Maar het wordt natuurlijk niet, uh, wordt natuurlijk niet uh, zeg maar, uh, hoe zeg je dat, erkend door, uh, door uh, regeringen. Maar dat, dat uh, is natuurlijk bewust. Want uh, we mogen niet te veel weten. Te veel te komen weten. Maar uh, de Anunnaki, die, uh, die schijnen dus ook van die planeet, die rode planeet uh, Nibiru uh, te komen. Oké. Okay. En, en dat is ook, uh, zeg maar, waar die website op gebaseerd is... Uh, het niet, uh, .com of .nl, ik weet het even niet meer. Mm -hmm. En uh, da, nou, die alias die ik net wilde toevoegen, die werkt daarvoor. En die, uh, die onthullen vaak uh, bewustmakend nieuws wat niet in de reguliere media wordt uh, verkondigd. Ja. Dat gaat onder andere over gemtrails en over... Um, ja, over buitenaardse uh, bezigheden en zo. Ik zal, zal ik je de link even sturen? Ja, stuur maar naar mijn e-mailadres. <laughs> oh, dat kan ook. Ja, ja. Want, uh, Even kijken, want is het niboerel.nl of.com. Ja, het is wel heel interessant hoor, want uh, als je erin gaat verdiepen, Iboe. Ja, het is Niburu. Het is N -I -B -U -R -U, Nibu, N-I-B-U-R-U. Niburu.nl okay. Je kan het ook zelf intypen, dan vind je het meteen. Mm. Ja, ja. Misschien, is, misschien vindt het Sunset het ook interessant. Van Niburu? Ken, ken je dat, Niburu? Ja, ja dat... Nou, daar staan eigenlijk alle... Uh, alle theorieën, of, of het nou complottheorieën zijn of, of dat het nou echt waar is, dat weet ik niet. Maar er staan alle, alle interessante informatie die je niet op de tv hoort in ieder geval. Ik ga even een bakje koffie zetten jongens, ben zo terug. Ja, is goed. Want uh, jij kent het wel, uh, Sunset. Ja. Ik heb wel van de complottheorieën, dus. Hè. Kijk, ik, ik bedoel, ik weet zelf natuurlijk ook niet of het allemaal klopt. Er wordt gesproken over de Bilderberg en... Uh, en ja, allemaal van dat soort dingen. En ik heb zelfs zoiets van, ik ga me er niet te veel in verdiepen, als we ook helemaal gek, weet je wel. Ja, dat is echt waar. Als ik me, als ik me er te veel in ga verdiepen, dan, dan, dan uh, gaan me, mijn hersenen die slaan op hol. Oh, nou, dat heb ik geen last van. Hoezo op hol? Nou, kijk, ik, ik bedoel, ik, ik, kan me, ik kan me soms dingen nog wel aantrekken, omdat ik zeg maar hoog sensitief ben. <coughs> dat wordt ook wel HSP genoemd. ja. Maar uh, als ik zeg maar, te veel informatie tot me neem, dan uh, word ik een beetje opgefokt zeg maar. okay. van, van binnen. Dan, dan heb ik zoiets van, nou, uh, laat nu maar even alles voor wat het is. Mm -hmm. Want uh, anders dan uh, komt het niet meer binnen, die informatie. En op, wat er allemaal op die boero staat, dat is oneindig veel aan informatie. Mm -hmm. nou, als je dat allemaal wil begrijpen en allemaal wil geloven, dan uh, nou, dat, dat, dat is dat haast onmogelijk. Maar dat geldt wel voor ieder mens, denk ik. Uh, nou, of... ik, ik, ik heb altijd wel dat ik zoveel uh, informatie uh, wil. Als maar ja, hoe zeg je dat? Ik ben echt onverzadigbaar. Ja, moet het wel relevante informatie zijn, anders heb je er natuurlijk niets aan. Ik heb wel moeite met, uh, met hoge geluiden en zo, met bepaalde tonen. Daar kan, kan ik absoluut niet tegen. Oké, okay, oké. Okay. Ik heb bijvoorbeeld echt... Uh, Jarenlang naar pianomuziek geluisterd en nu kan ik er niet meer, uh, niet meer tegen. Nee, oké. Okay. Dan, dan is het, zeg maar, dat het storend. Krijg je daar ook hoofdpijn van? Ja, en uh, echt gewoon dat, het echt, uh, dat je de kippenvel van krijgt, weet je wel? Ja, ja, ja pianomuziek is wel heel mooi natuurlijk. Ik heb het gevonden, maar ik kan er niet meer tegen op uh, het moment. Oh. Dat is, ja, dat is jammer. Maar heb je misschien ook uh, last van migraine? Ja. Ja, want dat kan er ook mee te maken hebben. Oké. Okay. Migraine, het... migraine, als je zeg maar last hebt van migraine, dan kun je inderdaad niet zo goed tegen hoge geluiden, maar ook niet uh, piano of uh, bepaalde audiobestanden zoals mp3. Daar mm -hmm. kun je ook heel, heel snel moe van worden als je daar lang naar luistert. Ja. Misschien is het dat wel hè, want ik luister natuurlijk heel veel muziek. Ja. Uh, wat ik niet mooi vind, dat zet ik meteen weer uit. Nee, en je hebt, je hebt uh, op internet, als je zeg maar... Ik, ik download vaak uh, albums in Vlak. En Vlak, dat is uh, net als mp3 een audiobestand, uh, een audio, uh, formaat. Maar Vlak, dat is het meest zuiverste audiobestand dat, uh, dat er is. Je hebt een heleboel. Je hebt WMA, je hebt OGG. Maar vlak dat is uh, een van de zuiverste audiobestanden. En dat, dat, de, de, zeg maar, de frequentie ligt ook weer zo anders... dat je er minder snel moe van raakt of uh, hoofdpijn van krijgt. Mm. Dus dat zou misschien wel een tip kunnen zijn uh, voor jou misschien. Ja. Yeah. Je kan MP3 ook overzetten naar vlak, namelijk door, met een uh, converter... Cool. met een programmaatje uh, dan stop je dan zeg maar een album in met MP3 mm -hmm. en dan, dan druk je op een knop en dan uh, selecteer je eerst dat je hem dat je van, van MP3 naar vlak wil overzetten. Mm -hmm. Dan uh, ja, het is een beetje moeilijk uit te leggen zo, uh, zeg maar zo. Ja. Als, ik, als ik bij je was geweest, dan had ik het uh, nog duidelijker kunnen. Kan, ja, kun je zelfs voor je kunnen installeren, maar je woont een beetje ver weg, hè? <laughs> mm -hmm. oh. Ja, je woont in het zuiden des lands, hè? Wel, ja. Sinds... Ja, je, weet je, je komt wel uit Amsterdam, hè? Geloof ik, hè? Nee, ik kom uit Brabant. Nee, maar je hebt in Amsterdam gewoond, toch? Ja, trouwens, ja. Dus ik woon nu uh, iets meer dan daar uh, jaar <lacht> Maar dat is helemaal niet, uh, helemaal niet slecht, hoor. Brabant is een mooie provincie. Zeker. Ja. En heel gezellig. Ja. En boegend is er. Den, uh, Den bos, hè? Woon je, mm hè? -hmm. Ja. Ook wel sertogenbos genoemd. Ja, net als Schra van Hagen en Den Haag, hè? Ja, ja. Dat hoorde je nog wel eens, hè? Als je dan zeg maar in de trein naar uh, Den Bosch ging, dan hoorde je altijd uh, Sertogenbos. <laughs> wat grappig is, Den Haag noemen ze Den Haag, maar Den Bosch noemen ze nog best wel vaak Sertogenbos. Oké, okay. dat klinkt wat zieker hè? Want vroeger bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld een brief krijgt van de gemeente, stond eens bij Schravenhagen en nu staat er gewoon Den Haag. Ja, is, het ja. klinkt wat zieker, hè? Schravenhagen. Ja, het klinkt... Het klinkt spreek, je echt, spreek het eens uit echt op zijn haags? De haag. Nee, Schravenhagen. Schravenhagen. Ja. Nou, je klinkt... hebt twee soorten haags, hè. Je hebt het platte haags, zoals uh, kijk, Menno, weet je wel. Ja. En, uh, en je hebt dan het, uh, het bekakte haags, hè. Verd bijvoorbeeld. Oh, oké. Okay. <laughs> je, hebt, je hebt twee varianten. Ja. Heb je ook nog het ABN-haags, dan? Uh, nou, als je een uh, gemiddelde ineens hoort, praat hij wel ABN, maar je hoort toch een beetje Haagse klank erin. Want ik hoor het bij jou ook, maar je praat toch best wel redelijk uh, ABN, toch? Ja, maar ze praat ik normaal ook. <laughs> ja, ja, dat bedoel ik. Maar dat, maar, dat is toch... Uh... Want ik ben in Scheveningen geboren, hè, in Duindorp. En oh, okay. uh, dan konden mensen horen dat ik uit Scheveningen kwam, terwijl ik nooit plat Schevenings praat. Ik kan het ook niet echt zo heel goed, maar, maar uh, het klinkt anders als Haags... Maar vroeger sprak uh, bijna heel Zuid-Holland uh, hetzelfde dialect als de Scheveningers dat uh, doen. Want in Schevening hoor ja, je het ook steeds minder hoor, dat Schevenings. Ja, dat ik ze, het, ik ze, toevallig uh, zag ik een uh, berichtje op Facebook over uh, Rotterdammers. Ja. En toen zeiden ze van: een, een echte Rotterdammer die uh, plaatst een T achter een uh, woord. behalve als het niet, niet nodig is of zo. Dus uh, ja, ja, uh, zeg maar, ik, uh, ik ga, ik ga, uh, ik ga naar, uh, naar Amsterdam toe. Maar als, als je zegt van, uh, van... Ja, ik weet niet. Misschien begrijp jij dat wel. Maar ik kan het niet helemaal goed uitleggen. Nou, ik heb gehoord dat zelfs in Amsterdam... Dat zelfs in Amsterdam... Per wijk of per buurt... Ook weer het uh, dialect weer iets anders is. Of bepaalde woorden... In bepaalde buurt alleen maar gebruikt werden. Nou, ik ben bijvoorbeeld in Purmerend geboren. Ja. En, uh, maar ik heb overal gewoond. In Haarlem, in, in Dordrecht... Maar, maar ik weet niet of, je, of een van jullie uh, uh, aan mij uh, een accent hoort. Ik hoor een licht Amsterdams accent. Ja, ja, want het is toch wel de buurt waar ik zeg maar uh, vandaan kom. Van origine mm -hmm. ook. Mijn moeder komt, is geboren in Amsterdam. Ja. En ik ben dan uh, ik ben geboren in Purmerend, maar heb in Amstelveen gewoond. Ook in Amsterdam. En daarna ben ik naar... Want ik uh, hoor zelfs in... Uh, hoe heet dat daar? Zaandam. Toch, toch iets van Amsterdams in de in die tongval. Ja, ook, ja, ja, ja, Sa Saandam dat... Uh, maar veel Pummerenders uh, en, en ook Saandam, de Zaanse de, de schans, of hoe noem je dat? Uh, ja. uh, Waterland wordt hier ook al genoemd. Ja, ja. Waterland en omstreken, dat, uh, dat, dat, dat lijkt toch allemaal een beetje op Amsterdams. Ja, ja het is een soort strijktaal eigenlijk. Uh. Ja, ja. Maar over het algemeen praat ik wel, uh, vrije ABN heb ik altijd, eh. Uh. Jawel, dat, eh. Uh... Maar, ik, weet je, ik vind het nooit zo erg, uh, als mensen een accent hebben. Dat vind ik vaak wel grappig. Mm. Oh, ik moet hem even nemen met de telefoon, ik, ik uh, spreek je zo. Oké. Okay. Ja, mensen. Zijn we er allemaal nog? Uh, uh, uh, uh, uh, Posse, ben jij er nog? Posse. Oh uh, ja. ja. Oké, okay. oh ja, ik zie jullie hier staan. Hey, uh, Edwin, Marcus, en ik neem aan dat Sunset er ook nog is. Ik ben er nog. Ja, oké. Okay. We zijn met z'n viertjes. Ja. <laughs> Ah, weet je wat ik ook vrachtpand vinden. Bijvoorbeeld als je in Nijmegen valt onder de ge provincie Gelderland. Dan dus hebben ze ook een zachte G, in, ja. uh, in Nijmegen. Een mooie stad trouwens. Ja, heel mooi. Ja. Ik ben Kast... er geweest. Ja. In 2000, uh, nee, eh, 2008 ben ik in e op vakantie geweest. En, het, en uh, toen ben ik ook nog eens uh, met mevrouw samen naar Nijmegen geweest. Uh, een leuke stad. Ja, ik had mijn fiets meegenomen, maar dat was niet zo'n goed idee. De fiets? Ja. Oh. Maar al die weggetjes, die gaan een beetje schuin omhoog. Ja, wow. ja. Ik had mijn dochter achterop, dus dat ging niet zo lekker. Mhm. Mm dus, eh, uh, iets mee te nemen in Nijmegen. Hm. Mm. De... Ja? Dat is Jaap. Ja? Ah, ja. Ja? Is Posse en nog, of niet? Ja, ja, ja ik werd ah. even gestoord uh, door, een, uh, door een mailtje en die was nogal chockerend, want dan... Uh, oh jee. Uh, um, je, je, uh, mag ik vragen aan jou, uh, uh, Jaap? hè Ja? Je hebt toch wel eens gehoord uh, van de heksenvervolging in, de, in, die, in het jaar 1400? Ja. En er werden ook een hoop uh, rode mensen werden vermoord, hè? Klopt, Met klopt. Ro ja, ja. Ze dan, uh, rood haar was dan een teken van de duivel. Ja, ja die werden allemaal uh, vervolgd, ja. Ja, daar ben ik wel zo van aan het strijden. Maar heel veel mensen die zeggen dan dat ik hond in praat. En dat, dat nee hoor, dat, wat jij zegt klopt, want ik heb het ook op internet een keer gevonden... Want ik val een beetje op roodhaarige rood dames. Hè. Oh, nee. oh, uh, alhoewel mijn vrouw niet op rood is, maar goed, dat maakt niet uit. En toen was een keertje iets over, dat was zo'n uh, dag over, uh, hoe noemen ze dat, roodhaarige dag. Dat is september elk jaar. Oh, okay, okay. En toen vond ik op die site ook uh, dat uh, vroeger uh, inderdaad mensen met rood haar werden vervolgd in de middeleeuwen. Ik denk, oh, oh yeah. jee. Ja. Want ja, dat, meestal... hele, uh, dat kan je bij, bijna een volkmord noemen. Hè? Ja, ja, het is het ook. En alleen maar omdat ze rood haar hadden. Nou, nemen bijvoorbeeld met de heksenvervolging. Met al die oude vrouwtjes. We werden allemaal verdacht. En vooral mensen die alleen woonden, weet je. Die, die, ja, ja, en ook vrouwen die uh, vreemd waren gegaan, hè, die werden dan ook als uh, heksen. Ja, maar weet je hoe dat zat? Kijk, het, voordat het christendom kwam, je had kruidenvrouwtjes. Of ja, dat waren vrouwen die konden geneeskrachtige kruiden maken. Nou, dat heeft niks met uh, spiritisme of wat dan ook te maken. Het was gewoon, uh, net als wat nu een apotheker doet, zeg maar, weet je. En toen kwam het christendom. En die hebben die, uh, ja, van lieve leven, uh, ja, allemaal... Vaak vrouwen die alleen woonden. En die konden dan mensen genezen. En misschien waren er wel bij die paranormaal begaafd waren. Maar er werd gelijk een verband gebracht met de duivel. Dus die mensen werden allemaal op de brandstapel gegooid of wat dan ook. Ja, en dan zeggen ze ja, over uh, Hitler. Nou, vroeger konden ze er ook wat van, hoor. Poeh. Ja ja, ja, ja, ja. Dat wil je niet weten, man. Als ze in de middeleeuwen flikten. Daar kon Hitler nog wat van leren, hoor. Ja, uh, ik bedoel, het uh, is natuurlijk uh, sinds de middeleeuwen niet meer zo erg geweest, die Tweede Wereldoorlog vooral. Maar ik bedoel, uh, dat kan je wel een beetje mee vergelijken. Want eigenlijk was hij uh, gewoon een stelletje fascisten wat er toen aan de macht was. Laten we eerlijk zijn. Ik, ik ben er weer, ik ben er weer. Hey. Okay, maar eigenlijk, eigenlijk uh, was Hitler was nog een mietje vergeleken bij Napoleon, hoor. Nou, Napoleon, je ook ook forzaars gehouden, hoor. Je hebt overal uh, troepen ingezet. Napoleon ik weet niet of hij ook, ja, ook vernietigingskampen had. Maar, maar Napoleon, maar Napoleon was, veel... was ook geen kleine jongen op dat gebied. Ik heb, ik heb uh, een keer een documentaire gezien. Dat uh, Napoleon was veel uh, gewelddadiger en bruter dan, uh, dan Hitler. Nou, oh, dat heb ik eerlijk gezegd. Uh, ik weet wel dat er uh, 3 miljoen mensen de dood hebben gevonden onder uh, het regime van Napoleon. Ja, Iemand die ja, wordt op, op een voetstuk ja. geplaatst. vanuit dit uitgevonden. En dat, eh, dat heb hij echt niet zelf bedacht hoor. Want hij had gewoon zijn mensen die dingen. Bijvoorbeeld de huisnummers, straatnamen, achternamen. Komt allemaal van eh, ja, Napoleon. Hij had natuurlijk mensen die ook wel dingen voor hem bedachten natuurlijk. Want Hitler zelf heeft niet de gaskamers gevonden. Dat was. Uh, was dat. Uh, hoe heet hij ook weer? Ja, uh, dat was zo'n eentje die met hem samenwerkte. Uh, pf, ik weet even zijn naam niet. Ik Albert bedoelt, uh, Nuremberg? Nee, hoe heet um, hij? Uh, um, poef. Um, bedoel jij niet um, Eisenhower? Of? Nee, Eisenhower dat was een Amerikaanse president. Oh, dan ah, nou haal ik alles Albert door. Albert Speer was een, uh, was een uh, architect. Die maakte al die gebouwen en zo. Die heeft ook het Olympisch Stadion toen gebouwd. En, uh, maar er was eentje. Die met hem uh, nauw samenwerkte, die heeft die gaskamers uitgevonden. Oh, wacht, ik weet wie jij bedoelt. Dokter Mengele. Ja, dat zou best kunnen, joh. Dokter Mengele, ik bedoel, Josef Mengele. Want er was nee, de... Mengele heeft de gaskamers uitgevonden, nee? dat, dat weet ik oh. wel. Mengele was... Uh... Ja, Mengele was die die maar, deed al die experimenten en zo. Ja, dat was hard. Uh... Uh... Oh, ja, wacht, die heeft hele zieke experimenten uitgevoerd, hè? Ja, ja, ja. Met tweelingen en uh, noem ja, maar op. Ja, die wilde volgens mij ook... Uh, wilde die, uh, Een superras maken. Een superras maken, maar ja. hij heeft ook geprobeerd om mutaties, mensen aan elkaar vast te binden en ja. dat soort zieke dingen. Maar weet je wat ik ook, ik heb toen een keer in een videotheek in Voorburg hier vlakbij. Vond ik twee DVD's over de Waffen-SS en noem maar op. Ik denk nou, veel interessant. Een paar eurotjes kostte dat. Ik denk nou, ik ben toch wel interessant, weet je. Als je weet wat die, die lui wat de enge dingen ze hadden in die tijd. Zoals onder de eigen blanke bevolking. Maar hadden ze een hiërarchie. Ze hadden mensen die wel, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe minder slim je was. Hoe lager je op de ladder stond. Dus ook al was je een blanke ariër. Eh, als je wat minder ontwikkeld was. Zat je dan, eh, had je ook minder rechten zo. Zoals daaronder werd al onderscheid gemaakt. Het dus, maar goed dat ze nooit de oorlog gewonnen hebben. Nou, dat uh, dit klopt ook al niet, want ze hebben wel de joden en de zigeuners vervolgd en de homo's. Maar zelfs onder de eigen volk werd al van, uh, nou ja, super, tot, uh, nou ja, je, je bent zwaar, zwaard, weet je. Zelfs daar was een soort hiërarchie onder. Zo, zo ziek is de ideologie gewoon, Het is zelf een zieke ideologie, in principe. Ja, ik zit even te kijken naar... Dat is de... heel eng, hè, he? want, want die, lui, die werd overal in de gaten gehouden. En, en, en vlak Stalin ook niet uit, hè, wat hij allemaal geflikt heeft. Jozef Stalin. <laughs> ja, en Benito Mussolini. Mussolini was ook geen misselijke. Dat was ook een uh, behoorlijke kritiek Oeh. Ik ben blij dat ik die taart niet heb mee hoeven maken. Godbelang. Nee, nee, zeker niet. En nog, dus er zijn mensen, en dat vind ik ook zo, zo raar, die geven zelfs de joden de schuld van het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog en de crisis in Amerika. En ik denk, jongens, daar gaat nee, het over, nee, jongens? Als het niet de joden waren geweest, dan was het wel weer een andere doelgroep geweest, hoor. Ja, precies. Dan die... hadden ze weer iemand anders uitgezocht. Maar dat was gewoon uh, Hitler, Die, uh, ja, ik, wat ik gehoord heb dan. Het was een kunstschilder of zo, weet ik veel. En hij werkte voor joden of zo, weet ik veel. En... Uh, en, en hij ergerde zich ook aan die mensen die uit, uit de Oostblok kwamen, uit de Balkan. Die waren er ook veel hè, in Duitsland. En hij ergerde Lacht die ze... Ik wil het precies te vertellen. Uh, Hitler die deed, uh, die, die solliciteerde om op de kunstacademie te komen. Ja? En de basis van die kunstacademie was een, uh, was een Joodse man. Ja? Of een Joodse clan kan je het wel zeggen, maar een Joodse man in ieder geval. Hm. En uh, Hitler werd uh, afgewezen om op die kunstacademie te komen. Okay. Maar in die tijd, als je, als je niet aangenomen werd op een school. dan dat toch wel, dat was dat wel erg hoor. Dan, ja, ja. Uh, dan, wat dan Dat was gewoon einde verhaal. Dan moet je soldaat worden of. Uh, uh, of arbeider. Dus Oké. Okay. Uh, dat was dan ga, ik... gewoon afgelopen uit als je werd afgewezen. Nou, in die tijd was nou, het... Nou, kon je uh, geen schilder worden dan. In die tijd was het wel veel moeilijker om een uh, om studie te volgen. Ja. Maar dat is maar een feit. Maar, uh, nou oké, okay, maar... Maar ja, goed, het had even goed een andere doelgroep kunnen zijn. Want als die man geen Jood was geweest, had hij misschien die doelgroep weer gepakt. Of wat dan ook, iemand met uh, haar of... Oh. Kon... Ik, ik, ik denk dat ik weet wie jij bedoelt uh, trouwens, wat die met hem samenwerkte, was Herman Göring, toch? Oh ja, Göring, Göring. Ja. Ik heb het even opgezocht op uh, Wikipedia. Okay. En er staat een hele pagina over Hitler en hoe hij zo, uh, zo machtig is geworden en zo. Hmm. En dan vraag ik toch af hè, dat die mensen toen, toen zo blind waren dat ze op zijn man stemden. Hè? Want ze waren, want merendeel stemde ook op Hitler, omdat de communisten hadden ook veel aanhangen hè, in die tijd. Ja. Ze waren vreselijk bang voor de communisten. Want ik weet hier in Nederland... ...zijn heel veel Nederlanders uh, van de SS... Uh, ...naar de SS... ...want ze zeiden ja... ...maar ze vechten tegen het Ousgrond... Uh, uh, ...tegen de communisten. Hè. Dat, uh, dat was dan de smoes. Ja. Ik denk, ja, daar ga je toch niet zo... Maar ja... Nou, maar mijn moeder... ...mijn moeder heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, hè. Ja, en, uh, nou die heeft dan toch wel wat andere verhalen... ...over Joodse mensen, hoor. Dat... Uh, Bijvoorbeeld, wist jij dat de Joodse mensen in 1930 uh, keukencontrole hadden? Dan ging de rabbijn ging thuis bij de Joodse mensen controleren... Ja. de keuken schoon was. En uh, Joodse mensen die mochten dus ook absoluut niet met, uh, met Duitsers gaan trouwen. Hè? Dus, de, uh, dus de Joden die hebben het eigenlijk zelf er ook een beetje naar gemaakt. Nou, ja, uh, weet je wat het is? Dat heb je nu ook... Als je bijvoorbeeld met een moslimvrouw wilt trouwen, kan dat wel, maar dan moet je ook moslim worden. Maar andersom, als een moslimvrouw met een Nederlandse man wil trouwen, dan moet die man ook moslim worden. Dus die houden ook een beetje, want je ziet maar weinig gemixte huwelijken. Meestal zijn ze dan niet gelovig, als ze dat doen. Maar dat, die doen eigenlijk precies hetzelfde. Maar ja, vroeger ook, zei ze ook twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen, weet je. Dat ze geriformeerd en, en, en hervormd uh, was al een beetje straat. Het was niet echt extreem of zo, maar het was van uh, geriformeerde omgekeerde of zo. Weet je, zei ze dan. <laughs> ze ging dat dan uh, ook. Jezus, ja, dat, dat, dat kapsel ook, hè wat Hitler had. Hè? echt uh... Ja, ik heb gehoord. Weet je waarom hij zijn kapsel zo had? Nee. Hij schijnt in de Eerste Wereldoorlog was zich gewond geraakt als zijn slaap. Ergens bij zijn slaap. Daarvoor heeft hij dat haar zo eroverheen gekamd. Ah, die Vandaar manier. dat dat kapsel, omdat hij. Uh, uh, hij wou vooral niet dat mensen dat zagen, dat hij een litteken daar had. Beweren Aha. ze. En, Kijk, dat, dat, wist, dat heb ik echt nog nooit gehoord. Dus dat nee, is want wel ik, een... ik ken hem ook niks anders dan met dat kapsel, maar. Nee. Dat heb wel in de Eerste Wereldoorlog ook, ook gevochten, als soldaat. Ja, ik, ik heb een hele goede film gezien. Uh, die heet uh, Hitler: The Rise of Evil. Ja. En dat is een film van drie uur. Mm -hmm. En dan zie je dus hoe hij, begon, hoe hij aan de macht is gekomen. Mm -hmm. Maar hij vertelt dus ook in de Eerste Wereldoorlog heeft hij meegevochten inderdaad. En dan vertelt hij ook, uh, was hij ook boos op de joden. Dat de joden die stonden namelijk niet aan het front haast. Er waren maar weinig joden die meevochten aan het front. Mm -hmm. daar was hij heel kwaad over. Oh. En toen kwam die, die haat tegen de joden, die begon steeds meer te groeien. Ja, maar ook tegen andere volkeren. hè. Ja, alles wat, wat niet. Terwijl die zelf ook niet vol bloed. Uh. <laughs> nee, maar dat ging, het ging voornamelijk ging het echt over. Die, de die Joden waren wel, was wel de rode, de rode leidraad, zeg maar. ja, die ja hadden... maar je, krijgt, je krijgt geen heel Duits volk mee. Dan, dan moeten er meer Duitsers Joden gehad hebben. Dus dat een. Waar strijd, waar strijd is, hebben we meestal twee schuld, hè? Ja, dus vind vind ja, ja oké, okay, maar ik bedoel, je kan niet een heel volk de schuld geven. Stel, misschien is het een klein groepje geweest. Maar, maar de Joden werden de niet... alleen de schuld, Maar die, die Joden werden wereldwijd gehaten. Niet alleen in Duitsland, ook in Amerika. Ja, kreeg, in, in, in Engeland ook, bijvoorbeeld. De Joden kregen vaak altijd uh, de, de schuld van, uh, van, van heel veel problemen. Hm. Ja, maar die, uh, komt dat niet omdat ze zich een beetje hun eigen, op hun eigen waren, misschien? Nou, kijk, joden, te... joden waren altijd heel rijk. Ja. En die, die konden goed verdienen. En, en daar waren heel veel mensen ook jaloers op. Ja, oké. Okay. Dus ja, het zijn ja. Het is meerdere factoren. Ja. Maar ja, weet je, ja, ik denk, kijk, als ze zien dat, uh, dat bijvoorbeeld de joden het goed hebben en uh, goed verdienen... Terwijl de rest allemaal arm is en, uh, en mm, geen geld heeft. ja. Je, krijg je ja. ja. Nou, daar kunnen ze toch van leren, van die... Uh, hoe, van, joh, hoe doen jullie dat, weet je? Ja, nou ja, het moet eerlijker verdeeld worden. En dat opzicht ja, is, okay. op is communisme niet heel erg, maar de corruptie die erachter zit, is, die is pas erg. Ja. ja. Oké, maar voor de rest moet je natuurlijk ook weten... Dat er bestaat bijna op deze planeet er geen aardige ras... Dus dan iets uh, dat alleen dat, bij de Duitsers gemeene mensen ligt en, en dat de Joden allemaal aardig waren, dat bestaat ook niet. Nee, nee dat, dat klopt. Wat nee. heb je onder geen enkel volk dat iedereen aardig is of iedereen slecht, uh, toch? Nee, want, want Joden... Ja, ik, ik beoordeel mensen meer op hun karakter, op hun doen en laten, dan op hun achtergrond. Nou, ik, weet niet, ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van de Rothschild family. Nee, dat ken ik niet. Nou, dat, dat, dat, volgens mij zijn dat hele rijke Joden. En die schijnen al, al heel lang te heersen over, uh, over planeet Aarde. Ja. Sa samen met uh, alle koninkl koninklijke bloedlijnen over okay. de hele wereld. Dus het wordt beweerd dat, uh, dat de joden zelf eigenlijk het kwaad zijn hier op aarde. En niet de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Maar de joden, die, die, die, uh, die Rothschild family, die zorgt ervoor dat... Oh, rotschild. Ja, rotschild. Hè. Dat is gewoon gehoord. Ja, dat straks, straks de hele wereld uh, uh, gedomineerd wordt door een nieuwe wereldorde, de Illuminatiën. Mm. Dus je kan je, kan je afvragen of, of, of de joden zijn niet zo schuldig. Zeker nee. niet. Nee. zeker niet. Maar was dat, hij, ja, niet, niet, niet zo onschuldig bedoel ik. Ik geloof daar ook niet in dat de Joden de baas zijn van de wereld. Dat geloof ik ook niet. En Duitsers niet, maar wie dan wel, weet ik ook niet. Nou, ik weet wel in Amerika die multinationals. Ook vaak Joden, rijke zakenlui en zo. En in New York vooral, New York. Ja, en de multinationals, dat, dat is die 1% op aarde die, die eigenlijk heerst. Ja. Uh, de, de bankieren, dat is die ene procent die zeg maar uh, de, de macht in handen heeft. Nou, het is wel zo. Als jij bijvoorbeeld uh, niet uh, drinkt, want dus de Joodse dus allemaal doen, want daar is het verboden om te drinken. dan uh, word je als mens heel sterk. Hè? Dus dat, dat, daar zit wel logischheid. uit. Want uh, wij drinkers, wij, uh, wij, wij drinken al onze hersencellen naar de vernietigingen, natuurlijk. Ja. Nou, ik drink zelf niet, maar dat, dat komt vanwege medicatie die ik uh, slik. Oké. Okay. <coughs> maar ja. uh, alcohol maakt meer kapot dan je liefdes, hè? Nee, maar ik bedoel eigenlijk alleen maar te zeggen... Ik bedoel eigenlijk alleen maar te zeggen... Als je een volk hebt wat, wat, wat echt honderd jaar geen druppel alcohol aanruikt... Ja, die wordt natuurlijk heel sterk. Dat, dat denk ik wel, hè? Ik hoor, ik hoor trouwens weer een echo, hè? Ik weet niet of jullie het ook horen. Uh, okay. Een beetje, ja. Oké, okay, nou, het valt, valt mee, maar... Nee, maar ik, ik denk dat... Uh, um, ja, hoe zou je dat zeggen? Dat, um, want wordt worden wordt ook wel sionistisch genoemd? En dit is het volgende uur op Eurostar Radio. Uh, wat zei je ook weer? Nee, Joden worden toch ook wel sionistisch genoemd? Ja, Sionisme staat. Uh, ik heb zo'n idee dat ze daarmee bedoelen, Sionisme. als nationalistisch of zo. Alleen, ja, en ik, dat ik, hoor alleen, vaak, uh, ja? ik hoor heel vaak aan de kant van. Uh, van, van, van complotdenkers. en van. Uh, Arx, nou args of weet ik niet, maar wel van mensen die. Uh, uh, complotdenken, zeg maar. dat, dat het Sionisme eigenlijk de wereld uh, verziekt. Oké. Okay. Dus het heeft een beetje een slechte lading Het woord zionisme uh, hmm. Negatieve lading Maar well, We zitten al na 12, hè, inmiddels Ja, ik ga het uh, ik ga afsluiten, denk ik Want uh, ik moet morgen ook werken Dus uh, ja. Maar goed, dan ga ik nog één liedje draaien En dan uh, Ga ik afsluiten, jongens Bedankt uh, ...voor uh, medewerking met dit radioprogramma. Ik yes. vond het heel gezellig. De Sunset. Jij ja, ook. Uh, Jij ja, ook, bedankt. En uh, Ed en Posse en Marcus Grimaldi. Ja. En uh, onze vriend Herman uit Nieuw-Zeeland. Als die Lekker. nog luistert. Ik was er ook nog bij natuurlijk. En alle andere mensen die mogelijk geluisterd hebben. Dit programma wordt online gezet. En ik zal, hem denk ik ook uh, zo even... Op uh, Skype plaatsen. Maar ik vond het... Uh, ja, dus, uh, ik heb het uh, in twee uur gedeeld. Uh, drie uurtjes. En het laatste uur apart. Dus het wordt in twee delen geplaatst. Jongens, hartstikke uh, meisjes. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer dan maar weer. Hè. En ik ga u ieder geval morgen wel luisteren. Op Ridderradio Radio morgenavond. Dus Nelly, Guus en uh, Willem de Ridder. Op ridderradio.com Yes. Maken we nog eens gratis uh, reclame voor uh, Ridder Radio. Ja. Ja. Hier uh, natuurlijk weer een mooie mix van maken. Ja. Hè? Ja, van deze opname. Ja. Dan ga ik wat muziek zoeken en dan uh, heb ik weer dan kan je oh, heel... je een mix. Je gaat een mix maken van deze uitzending. Oh, leuk. Leuk joh. Dat vind ik heel leuk. Oké. Okay. Ja, zeker, zeker. Oké, okay. want ja, ik heb op mijn, uh, uh, op die ARG waar ik het programma dus op, op, op upload kan je, uh, heb ik erbij gezet dat je het mag gebruiken, hè, voor, uh, uh, voor om te mixen of wat dan ook. Dus uh, ik zou zeggen, ga, ga je gang, vind ik leuk. Ja, we moeten het wel even over de betaling hebben, hè, is het. Ja. <laughs> <laughs> Kijk, ik heb zelf aan meegewerkt. Oh oké okay. ja. Maar Sunset, krijg, krijg, ga je dan zeg maar onze stemmen mixen met muziek of zo? Ja, ik ga gewoon een uh, gek muziekje zoeken en dan uh, zet ik het allebei tegelijk aan Hartstikke oh, dat leuk Het is wel uh, te gek zeg, weer okay, wat leuk Ja Dus Oké okay. Zo simpel eigenlijk maar wel, uh, maar wel gek Nou, je kan niet wachten tot ik dat hoor, dat lijkt me wel echt te gek Ja je moet eerst een juist muziekje vinden, natuurlijk. Ja, je moet, moet wel een beetje een insane muziekje zijn, hè? <laughs> Oké, okay, nou dan ga ik alvast een muziekje opzetten om af te sluiten. En ik ben helemaal vergeten mijn begin-tune eigenlijk af te spelen. Of had ik dat nou wel gedaan aan het begin? Dan ga ik even kijken. Plug and play. en play. Pluggen. Als jullie de radiostreamman hebben, kunnen jullie dat meehoren. Plug and play. Even kijken, waar staat hij erin? Pluk and play, even kijken. Het is deze. Harske, bedankt voor het luisteren. Yes. En ik ga de Skype uitzetten. Ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het luisteren en voor het uh, meepraten. En tot de ja. volgende keer. Doei, doei. Tot morgen. Hallo. En, uh, Hoi, bye, bye. Ja, ja. Ja? Ik hoor een goed te doen aan mijn moeder en aan mijn oom. aan mijn oogmoeder, en mijn gaat dan aan, aan mijn neef Fabio. Oké. Dat was Oké. Hoi, Bob Wijn, En meisjes, tot ziens. Doei. for y'all.